6 uur. Dit is Radio 1, het Jurgen van den Berg. Goedenavond allemaal, vooruitblik dus op de etappe van morgen met Bart Voskamp. Luc is er met de tweet du tour. Genoeg tijd om te twitteren op deze rustdag. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Goedenavond met onder meer Gezi Park in Istanbul weer open voor het publiek. Het schietpartij in in Cairo opgelopen tot boven de 50. En ss hier Bruins sinds september voor de rechter. Het weer volop zon. Het is nu 18 tot 22 graden aan zee en meer dan 25 graden in het binnenland. Op veel plaatsen blijft het vanavond nog aangenaam. Morgen opnieuw zonnig bij een maxima van 19 tot plaatselijk 26 graden. En vanaf woensdag afwisselend zon en wolken en droog met een middagtemperatuur van 17 tot 23 graden. Gezi Park in Istanbul is na weken van protesten weer heropend. Correspondent Bram Vermeulen was erbij en sprak blije maar sceptische demonstranten. Mijn nou ja, toren horen aan het applaus. De politie is het en de blokkade van het park is nu afgelopen. Je hoort het aan het klappen. Zo, so, it's good news. It's open. For now. It's good news for now. Maar ah. anyway, no, you know, yeah. you know. deze mensen willen gewoon gehoord worden. En de slogan is: Taksim taxi is overal. En het protest is overal. Het is natuurlijk een heel ander Gezi-park dan het een aantal weken geleden was voor de ontruiming door de politie, want toen stond het hier vol met tentjes, eh, mensen die hier wekenlang geslapen hebben, het hing hier vol met vlaggen van linkse partijen, van Kemalistische partijen, van homogroeperingen. nou dat is allemaal weg, en in de tussentijd is er een speelpark aangelegd, een speelplaats voor kinderen, er zijn er bomen bijgeplant, bloemen aangelegd. Dus de regering is er toch veel aan gelegen om te laten zien dat het park in ere hersteld kan worden. De vraag is natuurlijk of dit de komende uren zo rustig zal blijven als het nu is. En zo rustig blijft het niet. Bram Vermeulen is nu weer bij het taximplein naast het park. Want Bram, het is onrustig. Ja, in het afgelopen half uur is de oproerpolitie begonnen met het schoonvegen van zowel het park... ...dat op dit moment helemaal weer leeg is en ingenomen door de politie. En ook het taxiemplein is nu ja, medisch afgesloten door de oproerpolitie met schilden en hun gasmaskers alweer op. In die schoonmakenactie is ook de producer van de NOS opgepakt. We hebben er de afgelopen half uur nog heel even contact over mee gehad per sms... Waarbij ze liet weten dat ze zonder reden is opgepakt, maar dat ze voorlopig uh, in orde is. En de advocatenvereniging hier zoekt naar haar naar welk station zij uh, op dit moment wordt vastgehouden. Ja, Bram, de, de politie lijkt nu de betogers aan te pakken. Je zei het al, maar dus ook de buitenlandse media. Waarom? Dat is niet nieuw. We hebben eigenlijk meteen sinds de uitbraak van het protest rondom Taksim op Gezi-Park... voortdurend statements en verklaringen gehad van premier Erdogan en van tal van ministers... dat de buitenlandse media verantwoordelijk worden gehouden. Onder meer voor deze protesten. De regering spreekt over een buitenlandse samenzwering. Een van de ministers had het zelfs de schuld aan de Joodse diaspora... Uh, wat je ziet is dat de regering uh, eigenlijk niet echt wil erkennen waar het hier om ging in dit park. Uh, namelijk dat men vond uh, dat tegen de zin van de rechter in de taxinplannen toch zouden worden uitgevoerd. Inmiddels heeft de regering toegegeven dat ze dat niet zullen doen. Maar blijven buitenlandse journalisten nog steeds doen Oké, okay, dankjewel ja, Bram. Bram Vermeulen hoor u vanuit het taxinplein in Istanbul. De Nederlandse ss Sierd Bruins moet in september in Duitsland voor de rechter verschijnen. Volgens het Duitse OM heeft hij in 1944 in Appingendam verzetstrijder Aldert Klaas Dijkema gedood. Bruins zat in de jaren 80 al vijf jaar vast voor de moord op twee Joodse broers. Daarna woonde hij ongestoord in een stadje vlakbij Woepertaal. Bruins is nu 92 jaar. Hij heeft sinds 1943 de Duitse nationaliteit. Het proces tegen hem begint op 2 september en duurt ruim drie weken. Het aantal boeren dat op grote schaal antibiotica gebruikt is vorig jaar nauwelijks gedaald vergeleken met 2011. Alleen in de pluimveesector liep het gebruik terug. Afhankelijk van het soort dier daalde het aantal dagelijkse doseringen met tussen de 10 en 17 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit. Het aantal verkochte kilo's antibiotica is in 2012 met bijna een kwart gedaald. Maar dat cijfer is geflatteerd. Het komt doordat boeren meer middelen zijn gaan gebruiken... die maar een lage dosering nodig hebben. En bovendien gebruiken ze vaker middelen die langer werken. Politici van Vlaams Belang gaan niet naar de beëdiging van Prins Filip... tot koning van België. Het bestuur van de Vlaams Nationalistische Partij heeft besloten... dat de elf Kamerleden en vier senatoren op 21 juli thuis blijven. Vlaams Belang noemt de troonswisseling een weinig democratisch theater. Verder vindt de partij dat het Koningshuis te veel op Franstalig België gericht is. Prins Philip maakte zich in 2004 niet populair bij Vlaams Belang. toen hij zei dat die partij ons land kapot maakt. De voorloper van de partij, het Vlaams Blok, bleef ook weg bij de troonsbestijging van Koning Albert in 1993. Het dodental als gevolg van de gewelddadige botsing tussen Egyptische soldaten en aanhangers van de moslimbroederschap vanochtend is opgelopen tot 51. Dat leidt tot heftige reacties in Cairo. Jeroen de Jager peilde de stemming ter plaatse en moest constateren dat de woede en kans op verdere polarisatie groot is. We lopen in het gebied waar de aanhangers van Mossi zich al dagenlang verzameld hebben. Hier komt een demonstratie. Langs. En hier stuiten we op een auto die stopt. Daar zit een man op de passagiersstoel. En die laten ons een handgranaat zien en kogels. Ja, wordt dit met in Egypte? Kogels en een handgranaat waarmee vanochtend door het leger Republikeinse garde uh, geschoten zou zijn. en waardoor... Tientallen doden zijn gevallen en vele honderden gewonden. De versie van de schietpartij vanochtend van de mensen hier, van de aanhangers van Morsi... is dat er geschoten is op het moment dat ze bezig waren met hun gebed. Ze stonden te bidden en toen begon het schieten. Die twee vrouwen die we tegenkomen op straat, zijn onderweg naar het ziekenhuis... En we horen dat familieleden van hun zijn omgekomen. Haar zoon is vermoord vanochtend en haar man is vermoord. Dus ze zeggen, ze vermoorden ons. Ze waren aan het bidden en. En ze vermoorden ons gewoon, onze kinderen. Nu dit is gebeurd, wat vindt u dat de reactie moet zijn? Stila meehin. Hoe maand weer doen met stila? Hènemaand diners stila. Wij hebben geen wapens, wij kunnen niks doen en we willen ook niks doen. Wij blijven vreedzaam, maar we zullen wel blijven. We stappen niet op. Ze hebben wapens toch al? Je moet ze eruit geven. Dan moet hij stila. Wallahi, ma mag om stila. Wallahi, ma City Health Insurance Hospital. Je kunt naar de Intensive Care Unit. Hier hebben veel casualties. Hier belanden we op de Intensive Care met vijf mannen. Die hier aan de slangen liggen, zitten onder het bloed nog, zijn geholpen, inmiddels geopereerd, zitten aan allerlei infusen. En liggen hier zwaargewondes in het ziekenhuis. als gevolg van de schietpartij vanochtend. En deze man hier die kan nog praten, die heeft een schotwond in zijn zij ik kwam, te Er kwamen niet alleen schoten, er kwam ook uh, traangas. En ik, wat, ik, wil, ik heb een boodschap eigenlijk, die ik de wereld in wil brengen: is dat het uh, team van generaal Sisi uh, het, het Egyptische volk heeft bedrogen? Dit is een muur buiten het ziekenhuis, daar hangen a 4tjes met allemaal namen. En, uh, Kopieën van de identiteitsbewijzen en daar staan mannen naar te kijken. Meer dan 50 inmiddels. Uh, dit zijn de doden van uh, die identiteitsbewijzen. Daar staan de uh, foto's op van de doden. Meer dan 50 zeggen ze. Egyptische interim-president stelt een onderzoek in naar de schietpartij. Volgens woordvoerders van de Moslimbroeders... zijn hun aanhangers zonder reden onder vuur genomen. Legerwoordvoerders stellen dat agenten eerst werden beschoten. De politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt... van de examendiefstal op de Ibn Galdoenschool School in Rotterdam. Het is een 20-jarige oud-leerling die zelf geen examen deed. Wat hij precies heeft gedaan, zegt het OM maar niet bij. In totaal zijn tot nu toe 11 mensen aangehouden... sinds de fraudezaak eind mei begon te spelen. Vijf verdachten zitten nog vast. Op de Ibn Galdoenschool School zijn 27 examens gestolen... en doorverkocht aan leerlingen in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Dit is het NOS-journaal Het Ewout de Jong. Deskundigen weten het voor 98 zeker. Het dode dier dat donderdag werd gevonden langs de weg in de Noordoostpolder is een wolf. En daarmee is dus ook vrijwel zeker voor het eerst in 150 jaar een wolf in het wild gevonden in Nederland. De wolf, een vrouwtje, werd vandaag in Naturalis nog eens goed onderzocht. Verslaggever Martijn van der Zanden was erbij. De wolf komt niet echt romantisch de plek binnen waar hij straks bekeken zal gaan worden. Ze ligt namelijk in verschillende bakken en zakken op een karretje.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 Het is helemaal rood en bebloed legt hij het op de snijtafel. Het feit bijvoorbeeld dat deze snijtanden allemaal uh, strak tegen elkaar aanstaan... dat wijst ook op, uh, op wolf. Dat is bij honden zit daar vaak wat meer ruimte tussen. En dan gaat het natuurlijk om de hamvraag. is het een wolf, ja of nee? De kans dat het een wolf is, is erg groot. Sorry, ik ben een wetenschapper, dus ik zeg niet snel ja of nee. Ik, denk, uh, ik schat het zelf in als uh, 98 procent. Steven van der Meij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 Maar ik zou het wel een goede kandidaat vinden. Het zo. Ze zouden gek zijn als ze het niet dus, zouden doen. De, de, de, ik dacht het, ja, ja, ja. De gemeente Eersel in Noord-Brabant neemt maatregelen rond de kermis. In het weekend zijn er twee vrachtwagens... en een caravan van kermisexploitanten in vlammen opgegaan. Bij drie andere trucks kon het vuur worden geblust door kermismedewerkers. Er worden nu hekken geplaatst rond het kermisterrein en er wordt extra verlichting aangebracht. De politie houdt het terrein s'nachts in de gaten. Wie er achter de brandstichtingen zit, is niet duidelijk. De kermis op de markt in Eersel begon vorige week en duurt tot en met morgen. Tientallen mensen die een reis hebben geboekt bij het Utrechtse reisbureau Fantasierijzen blijken te zijn opgelicht. De slachtoffers boekten reizen naar luxe hotels in Turkije, Egypte en Bulgarije... Ze maakten geld over, maar kregen geen ontvangstbevestiging of tickets opgestuurd. De website van het reisbureau is niet meer in de lucht en de eigenaar is spoorloos. De fraude helpdesk, een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, doet namens 80 gedupeerde aangifte tegen het bedrijf. De helpdesk verwacht dat de komende dagen nog meer mensen uit Nederland en België zich zullen melden. De gezamenlijke schade is tot nu toe zeker 80.000 euro. En de Hoge Raad neemt maatregelen om een stuw meer aan strafzaken weg te werken. Daarvoor worden twee raadsheren een half jaar ingezet... als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Dat zijn adviseurs die uitspraken voorbereiden. De Hoge Raad spreekt van een ongebruikelijke maatregel. Dan tijd voor de ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Ondanks de zomervakantie staat er 90 kilometer file. Vooral ongelukken zorgen voor extra vertraging. Met name bij Den Haag en Amersfoort... Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Blarikum en 1 Brugge 6 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Den Haag van Nieuw-Vennep 9. De A12 van Utrecht naar Den Haag is dicht tussen Noodorp en Knopend Prins Klausplein. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Waarschijnlijk gaat de weg pas om 8 uur open. Er staat inmiddels 9 kilometer file tussen Blijswijk en Knopend Prins Verkeer richting Den Haag kan omrijden vanaf Bodegraven via Leiden over de N11 en de A4. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het Gezi Park in Istanbul is na weken van protesten weer open voor het publiek... maar de politie heeft zojuist weer ingegrepen. Dat hoorde u van correspondent Bram Vermeulen. Het dodental van de schietpartij in Egypte is opgelopen tot 51. Interim-president Mansour heeft een commissie ingesteld... die onderzoek moet doen naar het incident. En de Nederlandse ss Siert Bruins moet na de zomer in Duitsland... voor de rechter verschijnen. Het proces tegen hem begint op 2 september en duurt ruim drie weken. Ja.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 met Jurgen van der Berg. Goedenavond allemaal, vooruitblik op de etappe van morgen. Dat doen we zo met Bart Voskamp. Luc is er met de tweet, ook op deze rustdag. Maar um, eerst maar eens even naar het team van Sky. Gemengde gevoelens daar op de rustdag. Chris Froome staat natuurlijk bovenaan, hij heeft een gele trui. Dat wel, maar de rest van de ploeg leek gisteren ineen te storten. En dus nam Steven Daal vanmiddag een kijkje bij die ploeg. Wie bij Bretagne denkt aan regen en kou, komt vandaag bedrogen uit. Zomerse taferelen aan het zwembad van het Hermitage Hotel in La Bole. In een kelder onder dit zwembad schuift Chris Froome even later aan om met de pers te praten. Als het pelotonfotografen plaats heeft gemaakt, wordt het afgetrainde hoofd van Froome zichtbaar... Hij heeft het geel, maar zag gisteren zijn ploeg ineenstorten. Kirienka kwam buiten tijd binnen, Peter Kennel viel en voorheen nummer 2 in het klassement Richie Poort verloor bijna 20 minuten tijd. Vooral dat laatste is erg teleurstellend, vindt Vroom. Voor mij was het een groot. Ik had veel. Uh, sorry, ik was sorry, zoek naar the woord. Het um, me heel comfortabel knowing that Richie was in second place and that we we did have that second card to play. Obviously, with Richie having lost all that time, it does make it a lot clearer now that, that we are here uh, for me to look at the GC, and, and that's that's our only goal at the moment. Um, so it maybe does give us a bit more clarity in that sense. But from, from my side, I feel it's a huge shame that we don't have that second card to play anymore. And uh, I know also for Richie, coming, being second in the Tour is also... It's nothing small, so um dat is a huge change Het is jammer voor Richie, uiteraard, maar het is ook vervelend voor de ploeg dat ze de troefkaart port vanaf nu niet meer kunnen spelen. Daarvoor staat hij te slecht in het klassement. Ja, yeah, I, I mean quite early on I realised that it was a pretty angry peloton. Everyone wanted to give it to us and, and they did. Bort had gisteren een mindere dag, geeft hij zelf toe. Al was het niet vreselijk slecht. En het peloton was angry, boos op hol geslagen. It's quite unique to see GC guys jumping at you know, so early on in the race and when you've got the likes of Valverde and those guys um you know, I think the whole Movistar team attacking. It's it's not easy and um you know, when it was just Chris and I trying to control that, so, you know. I don't think I had a, a a terrible day, but it's just chasing that down. It's going to take its toll, and um, you know my my form's still there, so hopefully I can bounce back. You call you call an angry peloton. They did eat you alive <laughs> in that sense. Um, will you be able, you think, as a team, to recover in the next week? I mean, the Alps are coming in a week. Yeah. Look, I think. Um, the next few days are a little more straightforward um i'd hope that the sprinters teams can you know lend us a hand um. We moeten het nemen zoals het is, zegt Poort. In de Alpen gaat de strijd tussen de klassementsmannen verder... en tot die tijd hoopt hij te herstellen. Tegelijkertijd is Froome dus wel gewoon de leider. Met in het klassement dus Valverde en Bouw en Lau achter hem. Mollema derde, ten dan vierde. Froome ziet de grootste bedreiging in Movistar... maar zegt onder de indruk te zijn van Belkin. Eerst is het to see. Um where where they're currently standing in the race and uh, I, I think they've they've raced very cleverly up until now. Um, especially with uh, with a new sponsor, it's it's good to see them um, doing doing as well as they are. Um, but in terms of I think our, our major opposition at the moment, I'm not or personally I'm not looking at them as a as a big threat but but more more towards the the more we start team, the Saxobank team but um, obviously we keep an eye on the GC and uh, if they continue to keep moving up then, then we will have to um, obviously really keep an eye on them en er waren dopingvragen. Want Froome reed eergisteren als een dolle extra domain op. Het zou je wenkbrauw kunnen doen reizen, maar er is op het oog niks dat tegen Froome pleit. Behalve het feit dan dat hij geel draagt. De geschiedenis heeft de volgers al letter gemaakt. Maar Froome benadrukt dat zijn etappezege van twee dagen geleden nooit uit de boeken gehaald zal hoeven worden. Natuurlijk people are vragen ask questions whenever in cycling, given the history. Whenever there are great performances that have been linked to doping in the past. So Natuurlijk now we de the brunt van veel van die vragen. Maar persoonlijk vind ik dat de sport has moved Ik weet dat wat ik doe goed is. Ik weet hoe ik I've got deze Tour de France. Ik weet dat stage I ik twee dagen Ik weet dat resultaat nooit never worden stripped. En zo viel het enige bommetje drie meter boven Froome in de open lucht. In het zwembad. Bart Voskamp, ja, uh, vroem hebben we gehoord, poorten <coughs> hebben we gehoord. Jij zei eerder al, uh, ja, vroem moet natuurlijk zeggen dat hij baalt van poort... dat hij op zo'n achterstand staat, maar dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Nee, het is niet verkeerd. Hij zal de huis van balen, zal een goede kameraad van hem zijn. En uh, het is natuurlijk fijn als, als Richie Poort tweede klassement staat. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk de, de, sowieso de onvolwaardelijke steun. En dan hoeft Richie Poort niet te denken, voor, ik moet misschien sparen... want anders wordt ik die laatste klim misschien toch nog gelost. Dus Richie Poort kan onvolwaardelijk uh, zijn, uh, zijn steun uh, geven aan, aan uh, Vroom. Ja, en Vroom zegt, uh, ja, ik kijk wel naar die Nederlanders, maar in principe is dat niet het gevaar. Heeft die, kan hij zich daar nog misrekenen? dat kan altijd. Hè? Je moet nooit dingen onderschatten. Maar goed, hij zegt aan, als ze nou ja, verder op blijven schuiven, dan, dan moet ik ze ook in de gaten houden. Maar het is natuurlijk, we hebben met blokken te maken. En dat, dat Mobistar blok, dat heeft natuurlijk, uh, heeft ons gisteren laten zien dat dat het sterkste blok is. Quintana denk ik uh, misschien op na wel, uh, wel de beste klimmer. Dus die, die, kan, uh, die kan echt gevaar vormen. Maar ja, aan de andere kant heb je ook te maken met twee renners, Dam en Mollema. Ja, wat gebeurt er als, als op de laatste klim of ene laatste klim eentje meeglipt? Ja, zullen ze moeten controleren? Kunnen ze dan controleren uh, dan zal die keuzes moeten maken. Dus de luxe is wel voor ons dan en voor Belkin dat ze met z'n tweeën vooraan staan. Voorlopig blijven we nog even op de vlak. En daar gaan we zo meteen over praten. Namelijk de etappe van morgen. De tweets, de Luc, ik, ik. Daar is hij, Luc. Sss. Oh, shitje. Dionne ook al hoor, vanmiddag. Zo van lawaai... Oh, het is een rustdag. Het is rustdag. Oh, ja, ja, Het is ja. Rustig. ja, voor die renners wel. Wij ah, moeten gewoon keihard ja, werken, man. Maar mee. hou daar een beetje rekening mee. En okay. Dan denk je ook natuurlijk dat zo'n rustdag. Hè, dan hebben de renners lekker tijd om een beetje te twitteren. Maar dat is dus niet zo. Een paar berichtjes, maar vooral om te melden hoe lekker het is om een rustdag te hebben. Wout Poels twittert. Heerlijk rustdag. Haren geknipt. Was al een millimeter, maar goed. Losgereden en nu een heerlijke massage. Hashtag dagjeherstel. Nicky had wil helemaal niets met fietsen te maken hebben vandaag. Hij tweet. Vandaag een dag zonder fiets. Heerlijk. Ik wil dat ding niet eens zien vandaag. Johnny Hoog. Hooglands somt even zijn dagbesteding op, acht uur geslapen... daarna wat gegeten, toen bloedcontrole, een behandeling bij de osteopaat... en nu een uurtje fietsen. De dag vliegt voorbij, zegt hij. En Bram Tankik is een beetje aan het aanlummelen. Hij twittert van de drie dagen per jaar dat het mooi weer is in Bretagne... pakken we er mooi één mee op de rustdag. Wat een geluk met zo'n fotootje erbij van het strand. Kortom, ook rustdag op Twitter. Tot ongenoegen van de fans, want ja, die hebben helemaal geen zin in zo'n rustdag. Nienke de Jong zegt, de rustdag is wel een mooie gelegenheid... om die lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Een Balcom Mollema-tattoo op mijn linkerbil. Hanneke Kerskens die zegt, ik word toch altijd wel een beetje onrustig hoor, van zo'n rustdag. En Geert-Jan Polet die zegt, rustdag in de tour. Meestal de eerste dopingmeldingen. Het is nog rustig, zal het dan toch een dopingvrije tour worden? En er zijn er ook mensen die de etappe echt niet kunnen missen... en daarom maar hun eigen fictieve etappen zijn begonnen. Op Twitter Zij bedenken onder hashtag fictieve etappen hun eigen gebeurtenissen. Het speelt nog steeds, het is nog steeds niet gefinished. Frans de Vries die zegt... Grijpel pakt het wiel van Cavendish. Cavendish vraagt vriendelijk of hij zijn wiel terug mag hebben. Sander, wat een sensatie. Johnny Hoogland rijdt zojuist een auto van de Franse televisie in het prikkeldraad. Hashtag fictieve etappen. Diederik Smit die heeft het allemaal bedacht. Die zegt paniek op de streep. Zojuist is een Boeing 737 vast komen te zitten onder de finish... En diezelfde Diederik die twittert daarna, inmiddels is Michael Boogert aangeschoven in het commentaarhok. We proberen de verbinding zo snel mogelijk te verbreken. Wilm Eikelboom die zegt, Giro en Vuelta sturen nu ook een pel peloton naar Frankrijk. Een clash wordt verwacht. En Jelme van der Leij die zegt, Mollema moet lossen, maar weigert. En Douwe Hogen ja, nog een keer. Die zegt, Froome deelt speldenprikken uit aan Contador en krijgt hiervoor één minuut. Tijdstraf. Daar houdt Twitter zich mee bezig. Meligheid is het op de rustdag. Ja, maar wel leuk toch? Jawel. Morgen weer gewoon lekker fietsen en dan gaat het daar weer over. En dan ben jij er ook weer. Lucky King van Stad. Yes. En Bart is hier nog steeds. En we gaan, uh, als gezegd, mm. even vooruitblikken naar morgen. Want dan is de etappe zo vlak als een biljaarslager, zou ik bijna zeggen. Hoewel, uh, ik hoorde Sebastian net ook zeggen, het is wel Frans vlak. Ja, ik dan. kan het mooi als Het Frans vlak, ja. Daaraan zeker vanuit Bretagne volgens mij, is er niks helemaal vlak. Maar wel vlak genoeg om een, uh, om een sprint te kunnen gaan organiseren. Uh, we natuurlijk eigenlijk drie ploegen die dat zouden willen. Dat is Lotto met Grijpel, Omega Pharma met Cavendish... en Argos met Kittel, misschien ook Degenkolp. Dus dat is misschien wel heel fijn voor uh, Froem. Dat zegt hij zelf ook, want hij zal die hulp hard nodig hebben. Want ja, zelf heeft natuurlijk een... Uh... Zij zelf niet mee op kop rijden in ieder geval. Uh, er is er al eentje weg. Dus ja, dat groepje wordt, uh, wordt wel klein. Dus die sprintersploegen die gaan het een beetje controleren waarschijnlijk. En die proberen het uh, lekker het hele boel... Nou, het, ik denk dat die sprintersploegen eerst en Dat is een beetje de traditie dat, uh, dat die skyrenners het mogen gaan controleren. En die zullen dan, als er een groep weg is, wat, wat zo goed als zeker is... en hopelijk niet te groot voor die sprintersploegen... zullen ze het uh, ja, tastbaar houden. En dat kan met een klein groepje tien minuten zijn... en het kan met een grotere groep op een minuut of vier zijn. En dan, uh, dan zal het in de finale worden overgepakt door de, door de ploegen van de sprinters. En om dan het uiteindelijk inderdaad in Saint-Malo, want daar finishen we morgen na 193 kilometer af te maken met een, een massasprint. Normaal gezien wel, hè. Dus maar het is nog nooit. De koers is nog niet gereden. Maar dat is een beetje het scenario wat we, wat we mogen verwachten. Wie weet dat we wat Nederlanders in de kopgroep zien zitten. Maar uh, ja, er zijn eigenlijk een paar jongens die echt veel van aanvallen. Nou, Terpstra zullen we niet zien, want die zal zich moeten sparen voor de sprint. Ja, Johnny Hogeland moet denk ik wachten tot wat uh, tot heuvelachtigere wedstrijden. En Leeuwe Westra, ja, die zal proberen een relatieve rust achter moeten houden. Want die willen in de tijd er, denk ik scoren. Ja, we gaan het wel zien. Uh, morgen dus die uh, tiende etappe in de Tour. En dan is Bart Voskamp er ook weer bij. Zometeen is er avondspits met Joost Eertmans. Joost, waar gaat het over vanavond? Jurgen, we praten hoe kan het anders uh, vandaag over de zon. Um, ja, de zon veel plezier ervan. Maar ook veel ellende. Ieder jaar krijgen steeds meer mensen huidkanker. Door onbezonnen en vooral onvoorbereid zonnen. Eén op de vijf jurgen krijgt uh, huidkanker. En soms pas jaren daarna wordt het ontdekt. Kost uh, de maatschappij ook heel veel geld. Mijn boodschap, en die van velen is trouwens, zon dus voorzichtig. Maar daar uh, trek je geen volle zalen mee met zo'n campagne. Ik ben voor een veel ja, directe, directere campagne. Ook wat meer afschrikwekkend. En daarom heb ik het volgende bedacht. Zet een foto van huidkanker op de zonnebrandcreme. Vrij confronterend, maar misschien dat het wel mensen aan, aan het denken zet... en vooral ervoor zorgt dat veel meer mensen zich gaan insmeren. Ik praat met Tamar Nijsten van de Vereniging voor Dermatologie... en ook Huip van Heest is in de show. Hij is persverlichter bij de stichting Verantwoord Zonnen. We gaan het daar dus over hebben, Verantwoord Zonnen. We gaan, uh, we gaan starten met WNL's avondspits. Zometeen, u kunt vastbellen 0800 1121 1121 of Twitter mee op een hekje eens... een hekje oneens. Tot zometeen. Joost Eerdmans dus, zometeen met de avondspits. Er is nog een voetbalberichtje, dat komt uit Spanje... want de aanvaller van Barcelona, David Villa... die gaat vertrekken daar vanuit Barcelona. Hij gaat naar Atletico Madrid. Bij de clubs bereikte een akkoord over de transfer van de 31-jarige spits. Met de overgang is een bedrag van 5 miljoen euro gemoeid. Villa kwam in de zomer van 2010 over van Valencia. Dat was voor een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro. Die torenhoge transfersom heeft hij nooit helemaal kunnen waarmaken, ook door het nodige blessureleed. Hij speelde 119 officiële duels voor Barcelona, waarin hij 48 doelpunten maakte. Dat is het laatste sportnieuws voorlopig. Wij melden ons met sport weer vanavond om 10 uur. Dan natuurlijk veel meer van de rustdag. Dat zal zijn in het programma Langs de lijn. En morgen vanaf 2 uur is er weer Radio Tour de France. Dan voor de tiende etappe, dus in deze Tour 2013. Ik wens u vast een prettige maandagavond.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 Er is opnieuw een verdachte opgepakt van de examendiefstal op de Ibn Galdoenschool School in Rotterdam. Het is een jarige oud-leerling die zelf geen examen deed. Wat hij precies wel heeft gedaan, heeft, zegt het OEM maar niet bij. In totaal zijn tot nu toe elf mensen aangehouden sinds de fraudezaken eind mei begon te spelen. Vijf verdachten zitten nog vast. Het aantal boeren dat op grote schaal antibiotica gebruikt is vorig jaar nauwelijks gedaald. Afhankelijk van het soort dier daalde het aantal dagelijkse doseringen met 10 tot 17 procent. Het aantal verkochte kilo's antibiotica daalde met bijna een kwart. Maar dat cijfer is dus geflatteerd. Het komt doordat boeren vaker middelen gebruiken die maar een lage dosering nodig hebben en die langer werken. Het dodental van de schietpartij van vanochtend in Cairo is opgelopen tot 51. Er zijn meer dan 450 gewonden. De Slachtoffers zijn bijna allemaal aanhangers van de afgezette president Morsi. Ze demonstreerden tegen het Egyptische leger bij de kazerne... waarin Morsi vermoedelijk wordt vastgehouden. De Hoge Raad neemt maatregelen om een stuw meer aan strafzaken weg te werken. Twee raadsheren worden een half jaar ingezet als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Dat zijn adviseurs die uitspraken voorbereiden. De Hoge Raad spreekt van een ongebruikelijke maatregel. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. In het noorden van het land wordt het vanavond snel frisser. Verder naar het zuiden blijft de temperatuur nog op een aangenaam hoog niveau. Vannacht is het onbewolkt. De temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 13 graden. En tegen de ochtend ontstaan er in het noorden wat wolkenvelden. Daar begint dus morgenochtend de dag met wat wolkenvelden. Maar verder is het weer morgen vergelijkbaar met vandaag. Opnieuw veel zon en temperaturen van 18 graden op de warren tot 26 in het zuiden van het land. In Noord-Nederland gaat de wind morgen uit het noorden waaien. In de rest van het land blijft hij nog noordoost. De wind is meest matig van kracht. Windkracht 3a4. Na morgen wordt het wat minder warm. Passeert woensdag een zwak koufront, waardoor wat koelere lucht onze kant op komt. En ook draait de wind naar Noord- tot noordwest en Noordwesten. Daardoor wordt het 16 tot 23 graden. Ook drijft er wat bewolking over. In het weekend dan wordt het wel weer wat warmer. ABB verkeersinformatie: ongelukken bij Den Haag, Arnhem en Amsterdam veroorzaken veel vertraging. De aardvouw van Utrecht naar Den Haag is dicht tussen Nooddorp en Knoop het Prins Klausplein. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Waarschijnlijk gaat de weg pas om 8 uur vanavond weer open. Tussen Zoetermeer en Knoop het Prins Klausplein staat 8 kilometer file. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kan beter omrijden... vanaf Bodegraven via Leiden over de N11 en de A4. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat van nieuw 9 kilometer file, dat heeft te maken met werkzaamheden. De ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid... richting Den Haag voor Knoop het de Lievemeer staat... 6 kilometer, drie rijstroken zijn daar dicht... De A12 van Den Haag naar Utrecht voor Noodorp 6 kilometer. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens voor 7 naar 7 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eertmans. Zet foto van huidkanker op de zonnebrandcrème. De show met de meeste meningen per minuut staat voor u klaar. Tempo in de eter, hier is uw avondspits. Bel WNO 0800 1121. Ja, goedenavond, lekker bakken en braden in de zon. Het kan weer en het is fantastisch, maar huidspecialisten trappen op de rem waarschuwen we ons voor het gevaar van huidkanker en ik denk terecht. Het is typisch, we willen mensen allemaal op tijd voldoen aan het ideaalbeeld van een mooi gezond kleurtje, want een bruin lichaam staat voor gezond, aantrekkelijk en sexy. Maar hoe gezond is dat? We zitten niet alleen veel te lang in de zon, maar we smeren ons ook veel te weinig of te laat in. En dat blijkt erg gevaarlijk te zijn. Per jaar komen er 50.000 nieuwe kankerpatiënten bij dankzij de zon. En dat aantal groeit ieder jaar. De meest agressieve vorm, do de dodelijke melanoom, komt tevoorschijn bij zo'n 10.000 zonaanbidders. Vooral jongeren weten nauwelijks wat het desastreuze gevolgen van het zonverbranden zijn. De campagnes tegen de zon zijn te soft en vooral te lief, vind ik. Een veel directere aanpak is nodig met een confronterende boodschap. Mijn stelling, zet een foto van huidkanker op de tube met zonnebrandcreme. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond, welkom bij Avondspits. Eh, 90% van de gevallen van huidkanker die worden veroorzaakt door de zon. En met name de kids, onze kinderen, lopen het meeste risico. En pas jaren later kan dat tot huidkanker leiden. Zometeen dus een gesprek met, met Huub van Heest, persverlichter bij de Stichting Verantwoord Zonnen. En daarvoor hoort u Tamar Nijsten van de Vereniging voor Dermatologie en Vene, Venereologie. Ze zal het zo uitleggen. 31 graden hitte op je radio. Dat is althans de stand van zaken in deze studio in Capelle aan de IJssel. Um, dat is onze temperatuur. Nou, kijken naar die van u. Peter Seurzen twittert mij op hekje eens en hekje oneens eens. En de volgende fotoactie is om een foto van... Pinocchio, Pinocchio, bedoelt hij bij alle politieke mensen te zetten? J.W. van der Heijden zegt: eh, eermans als we nu allemaal een boerke aandoen hebben we nergens last van. Dat vindt hij geen oplossing. En Ton de Vries is daar ook mee oneens. Je zet toch ook geen foto van een vervelende baby op een verpakking condooms. Het is een idee. Veel oneens op de tweets. Ik eh, zie het voor mij gebeuren. En eh, we gaan. Eh, ook kijken naar uw bellers 0800-1121. Ik zeg voor de campagne tegen de zon, zet een foto van huidkanker op zonnebrandcrème. Het is vrij, eh, vrij confronterend, maar ik denk dat mensen het toch aan het denken zetten om die tube beter en meer te gebruiken. We gaan naar de eerste beller. Op lijn 1, Rien de Bruyne uit Castricum. Goedenavond Rien. Hey Joost, goedenavond. Dag uh, Nou, ik ben het je stelling. Wat je bereikt de verkeerde doelgroep? De mensen die in aanraking komen met je zonnebrand, dat zijn al de mensen die op het algemeen de zonnebrand kopen en het ja. al in hun handen hebben. Ja. En het is eigenlijk een als van uh, doodshoofden en, en, en uh, verkeerde longen op pakje sigarettenplaatsen. Hier de mensen mee af. En het is juist, je uh, wat de mensen in aanraking brengen met de zonnebrand. Maar jij denkt dus toch niet dat, uh, Marien, je denkt toch niet dat mensen die, die, ja. die foto's zien, dat ze zeggen: Oh, dat laat, ik, dat laat ik liggen, die zonnebrandcreme? Mag ik toch aannemen dat dat niet gebeurt? Hey, maar op het moment dat jij al bezig bent met zonnebrand, heb je op het algemeen al de intentie om het te kopen. Of het nou dat is juist. Nou, je, mijn vrouw zei precies hetzelfde vanavond tegen mij. Van Joost, dat is juist de groep die, die het in ieder geval heeft. Maar het gaat er juist om A, discussie te krijgen. Dat, dat doe je volgens mij door meer confronterend te zijn. En ze mogen van mij ook op abri's uh, hangen, die foto's. Maar ik denk dat juist als, als mensen zo'n tube hebben... en anderen, je ziet ook vaak dat het wordt geleend hè, op het strand. Mensen hebben het bij zich, leggen het neer bij de, bij de terrasjes. Dan wordt het wel gezien. Het wordt gezien en het wordt on het, men onthoudt het. Het zal wel gezien worden, ja. Maar goed, de, de mensen die uh, met uh, doodhoofden op sigarettenpakjes dus vinden dat juist een bepaalde doelgroep in de juiste toer. Nou, oké, okay, uh, je hebt het ja. gezegd, Rien. Rien de Bruyne, dankjewel uit Kastierkum. Nou, veel oneens, dat, dat is duidelijk. maar vind ik mooi voor de discussie. Ik hou van tegenspraak. Paul Willems uit Amsterdam, goedenavond. Goedenavond. Dag, Pauls, vertellen. Ja, nou, ik sluit me eigenlijk voor het groot gedeelte aan wel bij Rien. Want in principe vind ik dat je... Uh, achter de feiten aanloopt door het erop te zetten. Want die mensen hebben al de intentie om het te gebruiken. En absoluut heb je een punt met je brengt wel een discussie op gang en alle beetjes helpen. Ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. De vergelijking met sigaretten is natuurlijk wel andersom. Hè? Voordat je een sigaret opsteekt, zie je die doodskop. Ja. En dan word je ermee geconfronteerd. En dan kan je voor jezelf nog gaan nadenken. Natuurlijk zal er heus wel een groep zijn die het misschien zogenaamd stoer vinden. Ja. Maar dat is misschien alleen even een bepaalde leeftijd fase, want op een gegeven moment vind je dat echt niet meer stoer. Klopt. Maar in de basis denk ik dat je achter de feiten aanloopt. En uh, met de sigaretten, juist voor de feiten. Ja. Dus ik denk wat dat betreft natuurlijk nou. al een beetje te helpen, maar ik denk wel dat je het in een trein veel eerder moet doen. Nee, ik ben het op zich niet helemaal iets oneens. Ik ben trouwens ook voor die sigaretten, anti sigarettenreclames dat, dat lijkt mij ook zijn doel niet te missen. Kijk, maar we hebben nu vandaag gehoord van die, die campagne van Lieke van Lexmond en andere BN'ers, Daphne Dekkers en Farah de Laurens, die zeggen, je moet uh, smer je in. He, dus de campagne, die hebben ze gevolgd. Dat vind ik ook prima, want die maken datzelfde punt als ik. Van het is veel schadelijker dan mensen denken en vooral jongeren denken. Daar moet je vooral ook de jongeren mee bereiken. Maar wat heeft, uh, ja, misschien dat Lieke van Lexmond het uitmaakt voor, voor, voor veel pubers en, en, en jongeren. Maar het punt is natuurlijk dat je het wat confronterender moet doen... dan, dan we zeggen van zonverstandig. Er moet meer, ja, wat meer afschrikwekkendheid ook bijkomen, denk ik. Net als met vuurwerk. Ja, dat zou mogelijk best wel kunnen. Maar dan moet je wel een traject eerder zitten. Degene die dat potje al in zijn handen heeft... die is zich dat waarschijnlijk al meer bewust... Dus ik denk wat dat betreft dat je veel meer focus moet leggen. Dus ze zullen wel een of andere brandsorganisatie hebben voor zonnebrandmiddeltjes, drooggisterijen. Ja. Dat zij publiekelijk wat gaan doen, dat bij de ja, ja. van de winkel dat men ermee geconfronteerd wordt. En uh, dat ja. lijkt mij veel beter dan dat het wettelijk opgelegd wordt of dat het allemaal op het fletje komt bij degene die al goede intentie heeft. Alsnog, elke discussie die ermee opgevoerd ja, ja. wordt. Hè, uh, helpt. Hè. Alle beetjes helpen. Okay. Of dat nou de allerbeste eerste stap is. Is jouw vraag. Paul Willems, dankjewel uit Amsterdam. Nou heb ik een ex-Kamerlid aan de lijn. Zij heet Sabine Uitslag. We kennen haar nog van het CDA, natuurlijk, en van de rockchick die zij ook is. Maar ze belt. Goedenavond, Sabine, trouwens. Hallo, Joost. Hi Sabine. Jij belt als voorzitter van de Vereniging van Huidtherapeuten. En dus als oud-Kamerlid. Ja, dat klopt. Nou. Ja. Ja, het, het is een was een beetje saai Joost, maar ik ben het eigenlijk wel eens met de vorige sprekers. Ik ben ook ik ben het oneens met het feit dat je een, uh, dat je zo'n plaatje op een brandcreme moet plaatsen. Ik ben wel eens dat je met plaatjes moet werken en dat je veel agressiever zou kunnen zijn. Maar of dat nou de doelgroep is die je moet bereiken of je de zonnebrandt, ben ik het eigenlijk eens met Riem. Want mm -hmm. dat zijn de mensen die er bewust over nadenken en die kopen al van en die smeren zich al in. Is dat nou zo? Maar, want, ik, maar even Sabine, daar, want ja. mensen smeren wel, maar is het genoeg? Misschien denken mensen, joh, één keer smeren en dan ben ik een week, uh, ben ik een week klaar, bij wijze van spreken. <laughs> Ja, nou dat, dat, dat zal ongetwijfeld Maar ik denk dat de, de kracht van beeld, ja, want dat is eigenlijk wat je aangeeft, hmm. daar ben ik het met je eens? En ik vind ook dat dat uh, beeld gezien mag worden. Maar daar zouden we eigenlijk veel meer in gezamenlijkheid moeten optrekken. En uh, grote billboards moeten blazen langs de snelweg. Ik zou dan eigenlijk nog een stapje verder willen gaan. Voor mensen juist niet zonnebrandcrème kopen. Ja. Dat ze op die manier geconfronteerd worden. En ik zou ook al beginnen met, uh, bij de scholen. Daar kom ik weer. Maar ja. ik daar geloof ik Nou ja, ik ja goed punt. In. Tuurlijk. Ik heb, ik heb een babyje joost en die smeer ik elke dag uh, behoorlijk in. Waarom ook? Omdat ook consultatiebureau-artsen daarop uh, op hameren ja. en blijven hameren. En ja, maar daar be begint het. Het begint be ja. heel jong. Maar je, baby's moet je helemaal niet in de zon leggen, volgens mij. Ook niet ingesmeerd, nee. toch? Nee, absoluut. Niet, maar ook als het in de schaduw, dan moet je ze nog goed insmeren. Kijk, dat, ja, dat, dat is een dan goed dan punt. Wel. En dat is ook wat, wat waar. Ja. De UV-stralen komen door de wolken heen. Zo is het ook natuurlijk. Richtig. En daar Richtig. heb je een goed punt Dank en Ja. En laat regelmatig je huid checken, hè, want dat gebeurt veel te weinig. Okay. Mensen moeten makkelijker naar de huisarts gaan. Makkelijker naar een huidtherapeut, in, in ons geval. Kom gewoon langs en laat het checken. Ik bedoel, ja, niet, ja, dus gaat het niet. Sabine Uitslag, dankjewel. Leuk dat je belde dankjewel, naar Avonspits. U kunt al meedoen, Er is nou weer een lijn vrij. Namelijk 0800-1121. Zet een foto van huidkanker op zonnebrandcreme. Dat is mijn stelling. 0800-1121. Zometeen daar maar nijsten. Um, dan komt eerst Dennis Trouw, die zegt Eerdmans... ja, een melanoom in een beginstadium, dat zou een goed idee zijn. Mensen moeten geïnformeerd worden. En Martin de Koning twittert een foto met huidkanker op het strand... zou beter zijn. De smerende mens is juist goed bezig. Die is ermee oneens. En Jasper Achterberg zegt ook oneens. Dat werkt volgens mij niet. Het probleem is dat mensen geen zonnebrandcreme hebben of gebruiken. Je hebt de verkeerde doelgroep. Uh, daar is hij Tamar Nijsten, voorzitter van de Nederlandse Vereniging... voor Dermatolo Dermatologie. Goedenavond, Tamar. Een goedenavond. Goedenavond. Ik zei per ongeluk dat je een zij was, maar je bent een hij. Dat, dat wordt nu ook, ook vrij duidelijk. Maar, eh, ja. <laughs> jij ja, dat voorspelt. Met deze Precies, dat is opgelost, daar, Maar jij voorspelt als het zo doorgroeit. dat we over tien jaar twee keer zoveel dermatologen nodig zullen hebben in Nederland. Is de situatie van huidkanker door de zon dermate alarmerend? Ja, het is uh, bij verre het meest en het snelst groeiende huidkanker. of kanker in zijn algemeenheid bij mensen met een witte huid, met een blanke huid. En we zien nu al dat we ongeveer 40% van onze tijd als dermatologen besteden aan uh, plekjes. Maar dat betekent dat we ook eigenlijk geen tijd meer hebben voor vlekjes. Dus die huidkanker die, uh, die maakt ondertussen dat onze polies vol lopen. En het blijft maar groeien met ongeveer 5 tot 6% per jaar. Ongelooflijk. Nou, dat gaat dus heel snel. Dat kan je zeggen. Want wat krijg je er eigenlijk van als je een keer goed verbrand bent? Dan trekt dat weg. Je smeert dat in misschien met wat aftersun. Dan denk je van nou het wordt weer een beetje bruin of, of eh, misschien gaat het vervellen. Wanneer weet je hé hey, dit is foute boel? Nou ja, het probleem is natuurlijk met, met dit soort van schadelijke zonblootstelling. en als je het in overmaat hebt, is dat je de prijs vele, vele jaren later betaalt. Hè? Dus het is het verbranden op jonge leeftijd... En als je dan inderdaad de 50, 60 passeert, zeg maar... dan betaal je daar die prijs voor. Ja. Dus initieel heb je gewoon een paar dagen pijn... en dan denk je, dat is voorbij en het is over. Maar uh, ja, dat, uh, dat haalt je dus in. Ja, nou zeg ik, en ik noem het intussen al mijn gewraakte stellingnaam... want bijna niemand is ermee eens... zet die foto van huidkanker op, op, op de zonnebrandcreme. Uh, dat dat nee. wordt overigens uh, ook door, door, door mensen als Sabine Uitslag net echt afgewezen. Uh, mensen zeggen, die hebben ja? die tube al. Wat vind jij van het idee? Um, nou, op zich is de stelling, en de, zo, zo heeft de journalist het ooit geïnterpreteerd... na een gesprek met mij, um, heeft de, zijn nut al bewezen. Het feit dat jij er uh, nu al een kwartier over de radio over bezig bent... is voor mij natuurlijk alleen maar een bewijs van het gelijk. Da, Andere, dat het discussie oproepen, aan, ja, precies. Ja, nou, de, de, dat, da, daarmee heeft het zijn doel al bereikt. Goed punt. Maar ik ben het wel helemaal mee eens dat het een beetje een mosterd naar de maaltijd is. Ja. Al denk ik wel um, dat... Ik, ik kan me geen huishouden voorstellen wat niet ergens een potje of een tube zonnebrandcrème heeft staan. Mm -hmm. dus het feit, en, maar de vraag is, gebruik je het ook? En gebruik je het ook op de manier waarop je het zou moeten doen? Ja. En ik denk dat daar zeker nog heel veel te verbeteren in valt. Oh, dat, dat vind je eigenlijk een punt ook van de fabrikanten? Dat ze veel meer moeten duidelijk maken hoe vaak en wanneer enzovoort ze je dat moet gebruiken? Ja, kijk, ik weet niet, er zijn niet heel veel mensen die heel graag zonnebrandcrème smeren... Um, maar de manier waarop we het smeren is ook op zijn ellendigste. Want je, je, je doet die tube open op het moment dat je al in het zand van het Frans zit... voor je dan spreken, en dan begin je te smeren. En als je, dan heb je die zon al een tijdje voelen branden... dan heb je eigenlijk al een gevoelige huid. En dan ben je het eigenlijk gewoon te laat. Het is veel liever dat je dat gewoon thuis doet... als je net onder de douche vandaan komt. Als je weet dat je een dagje naar het strand ja, gaat. Ja, dat moet... Op, ja, op, dat op zou... Een gewoonte moeten worden. Nou, zijn jongeren, met name de doelgroep, hè, waar we het over hebben, dat is eigenlijk waar het meeste ja. de, de risico's ook, ook zitten. Um, dat, ja, er wordt een campagne gestart van Lieke van Lexmond. Ik zei het net al: van smeer je in en dat is hartstikke goed. Maar ben je er wel inderdaad mee eens: het moet confronterender. Men, ook de jeugd moet wakker geschud worden? Ja, oh, absoluut. Kijk, snap je? ik denk zelfs. Er gaat iets bageletiserend van uit oh, van een huidkanker, oh, dat is niet zo erg, we snijden het weg. Of oh, dat is voor zoveel later. Ja. Maar 80% van de huidkanker zit in je gezicht. Zo. Littekens, in je gezicht is toch is gewoon problematisch voor jonge en voor oude mensen. Los van dat het ook gewoon klachten kan geven als het op de neus zit, of op de mond of rond de ogen zit. Nee, moet echt, we moeten er dominair agressiever in zijn in de benadering om te laten zien, Kijk, want het is uiteindelijk iets... wat we kunnen voorkomen voor een heel groot ja, deel. Ja, daar zit we in. 100%, ja. Maar we kunnen er echt wel iets aan doen. Er is werk aan de winkel. Dat, uh, dat wordt Tamar, ja, nice. Te. Dank je zeer, dermatoloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging... voor dermatologie en venereologie. U kunt nog nee. meedoen. <laughs> dat, dat was hem, geloof ik. 0800 1121. Laat je horen voor Avondspits. Ik zeg, een foto van huidkanker op die tube zonnebrandcreme zetten. Nou, de lijnen zijn vol, maar vooral met oneens. En uh, dat geeft niks, want u mag uw mening geven bij Avondspits... Pini Radio 1, ik ga naar Martin Fix uit Kampen. Even het radiootje uit, alsjeblieft. Ja, hallo. hallo Martin. Ja, ik zie je. Nou ja, ik ben het er helemaal mee eens. Er moet een discussie over op gang komen. Ja. Maar ja, de kanalen die zijn natuurlijk, uh, je hebt uh, kanalen uh, te, te kust en te keur om dat uh, aan de man te brengen, die boodschap. En als je bijvoorbeeld parkeert bij het strand, ja, dan heb je ook mogelijkheden om billboards neer te zetten. En zodat mensen die, uh, die de zonnebrand nog niet mee hebben, dat die daar ook op gewezen worden. Want die, die doelgroep heb je toch ook, uh, die moet je gewoon aanspreken. Precies. De ja. Die het inderdaad al in de tas hebben zitten. Uh, nou, vooral kinderen. Ik denk niet dat die zitten te wachten op enge foto's op de, op de verpakking. Want het moet vooral een iets uitstralen als dat het, uh, dat het veilig is. Ja. En dat het goed is om te gebruiken. Mm. Okay. En als je jongeren wil aanspreken, dan heb je natuurlijk genoeg uh, ja, Nee, et cetera. Eigenlijk, om, uh, dat he? klopt. Je hebt enorm veel kanalen natuurlijk waar het op kan gebruiken. Dus, dus, misschien raak ik ook nog wel overtuigd door het eind van deze uitzending, Martin, van, van, van, de, van het benaderen van de doelgroep. Maar je geeft, je geeft je mening, en dat doe je goed, hek je eens of hek je oneens. kunt u ook doen op Twitter. Peter Klein zegt oneens. Iedereen weet met het weer dat je kwartier tot maximaal een half uur in de zon moet zitten. Zet een kankerwaarschuwing bij het strand neer. Ook in idee, Richard Janssen zegt eens... vroeger veel minder voorlichting, waarschuw op tijd... voor komproblemen later, zoals bij mij. En Karen de Vries zegt... Eerdmans, lijkt me niet, zonnebrandcreme beschermt daar juist tegen. Plak een etiketje op de zon met een, her... een smiley erbij. Voer campagne tegen de zon... zet een foto van huidkanker op zonnebrandcreme. Dat is mijn stelling. Ik ga naar Ivo Legel uit Bergshoek. Ja, hallo. Ja, Ivo. Uh, ja, ik... Ik ben het uh, eigenlijk niet helemaal eens met je stelling uh, om het, uh, het afschrikkend effect te hebben. Want misschien heb je wel afschrikkend effect om die tube niet meer te kopen. Want mm -hmm. mensen worden dan de hele tijd geconfronteerd met, uh, ja, met die, dat het negatieve gevoel dat natuurlijk, uh, wat natuurlijk moet voorkomen. Ja. En um, wat mij eigenlijk is er juist opvalt is dat die flesjes die je eigenlijk overal te hand wil hebben... ...zo verschrik vres vreselijk duur zijn... Er wordt heel veel geld aan verdiend ja. en uh, misschien is het wel uh, ja, wat voor de zorgverzekeraars om daar een grotere rol in te spelen. Nou, dat zou kunnen, maar mijn punt is, kijk, we praten wat, wat meneer Nijsten zegt, we praten er eigenlijk nu al bijna een half uur over. Het geeft wel een discussie aan als je het juist op een zonnebrandcreme zet, die foto, want mensen zien dat, zeggen, hey, verrek, maar is dat dan zo gevaarlijk? Ja, je hebt het erover omdat je toch in de zon ligt, relaxed, je bent op het strand of je zit op een terrasje. Het, het wordt besproken. Ja, ik denk wel dat je uh, mensen heel goed moet informeren. En veel beter dan wat we nu doen. En dat doe jij nu ook natuurlijk. Maar ik denk dat dat vanuit de zorgverzekeraars ook kan. En uh, ja, dat je nou ja. dat de, bijvoorbeeld uh, dat de zorgverzekeraars zelf dat aanbieden ja. aan, de, aan de verzekeringnemers. Oké, okay, dank je Ivo. Ivo Legel, Henk Bresser uit Wolvezen. Ja, met uh, Henk uit Wolvezen. Dag Henk, reageert u maar. Het, het, uh, we doen het helemaal verkeerd. Wij douchen veel te veel. Er wordt steeds met warm weer wat gedoucht en met zeep afstoppen ermee. En gewoon uh, drie, vier, vijf, zes dagen van tevoren helemaal niet meer douchen. Je eigen lichaam scheidt een, een, een beschermend laagje over je huid. Kun je kunt je voelen, het is dan helemaal glad. Als je mm -hmm. niet met zeep doucht, en dan heb je helemaal gelast. Ik zit gewoon op de Rijn in de felle zon... Ik heb nooit geen last en ik reken daarop. En u, u maar, woont, u nou, woont alleen, woorden. meneer Bressel, of niet? U woont ook alleen? Ik, ik woon in Wolfhezen. Ja, alleen. Of, of, of heeft u nog mensen om u nee, heen? Met mijn vrouw. Toch wel? En die doet het ook niet. Wat? Nou, die? Nee, die houdt niet van de zon. Maar die doet wel. Ja, die doet wel gewoon. Oké, okay, maar het lijkt me zo gaan stinken met dit weer om een paar dagen echt achter elkaar niet maar het te doen. Gaat, het gaat uitstekend hoor, ik heb daar helemaal geen problemen mee. U, geen, u hoort de geen de klachten. Goed, goed om te weten, meneer Bresser, een, een, een dagje, een paar dagen niet douchen. Kan, kan ook. Ik, ik ben blij dat hij niet in de studio zit, maar, maar, maar daar, in, in, in veel Wolfe. Huip van Heest, goedenavond. Persverlichter van de Stichting Verantwoord Zonnen. Goedenavond, Huip. Hoi, goedenavond. Hallo Huip, nou een hele discussie. Uh, hoop tegenstand tegen mijn stelling. Het is ook wel confronterend misschien een foto van huidkanker op die tube zonnebandcreme zetten... om mensen te activeren, het meer te gebruiken. Wat... Ja, dat moet, dat moet je natuurlijk niet gaan doen. Nee. Wat, mij, wat mij betreft moet gewoon uh, alle weerprogramma's gewoon vanaf zonkracht 4 een waarschuwing geven... Ja. dat het vandaag zonkracht 4, of vandaag was het overigens uh, zonkracht uh, 5... Ja. of uh, sorry 7. 7, en ik ben een... Huidtype 2, want je hebt allerlei huidtypes. Ik ben zelf een huidtype 2. Ik heb hoe weet even je dat? Hoe weet je dat je huidtype 2... Nou, ik, uh, ik heb blauwe ogen. Ik was vroeger blond. Ik ben tegenwoordig grijs. Ik ben wat ouder inmiddels. En ik heb dus de kenmerken van een huidtype 2. Nou, okay. dat soort bijsluiter zou er heel mooi op een fles mee geplakt kunnen worden. En als okay. het dan het nieuwsberichten continu de zonkracht aangeven, gaat iedereen wel googlen en kijken. Kijk en ook op is. de bijsluiter. Kijken nou, van hoe lang mag ik in de zon. Want vandaag yeah. moest ik onbeschermd 14,2 minuten in de zon. En daarna moest ik kruiden nou, niemand die dat gedaan heeft. Nee. En weet je wat het ook is met, het, met de zonnebank uh, of met de zonneproducten, is zo dat men heel vaak uh, zeg maar uh, aan, aan het smeren gaat en denkt dat ze veilig zijn, maar als je te, te, te vaak, te lang in de zon blijft, ook met zonnebrandcreme... dan ga je ook verbranden. Dus men moet heel voorzichtig. En goed met die zon omgaan. Maar goed, laten we het één keer verbranden. Als je wat... Dat is natuurlijk niet meteen huidkanker. Daar moet ook duidelijk over zijn. Dat is ook zeker zo. Eh? Maar als je dat regelmatig, dan gaat die zon, je huid gaat het onthouden. En doordat je huid het onthoudt, uh, kan je op latere leeftijd inderdaad huidkanker ja, krijgen. Dat, ja, dat... Het... Alle gevolgen van die. Vaak is het, uh, valt het mee, huidkanker. Maar als je de melanoom hebt, en je noemde net een heel groot getal van 10.000... Hmm. Uh, gevallen in Nederland, ja, dat hmm. is toch geen kleine geval. Dat is ongelooflijk. Daar moeten we denk ik heel voorzichtig mee omgaan. Ja, ondergaan. want die is heel agressief. Nou, nou, Piet Paulus, maar doe het, dacht ik, met, met zonkracht. Dat weet ik niet zeker eraan, maar herinner ja. mij dat hij zoiets doet. U zegt, nee. Of je zegt, Huip, dat moet je vaker zien op televisie? Continu. Juist. Continu nou, vanaf zonkracht 4, hup, uh, op die televisie ermee. En dan gaan mensen ook denken, zonkracht, wat is dat eigenlijk? Dan gaan ze lezen, gaan ze googlen... En ik denk dat daarmee heel veel ellende kan worden voorkomen. Ja. Zonkracht bijvoorbeeld bij ons vandaag 7. In Afrika is hij vandaag 16. Dat is dubbel zo krachtig als zo, het bij ons dat is. Dat weet helemaal niemand. Ja, precies. Jij wijs dus ook voor vakantiebestemmingen. Heel duidelijk. Ja, natuurlijk. 3,1 minuut mag ik in Afrika in de zon. Heb ik ook even berekend. Maar het is ook een maximum van 30 zondagen per jaar sowieso, hè? dacht ik. Daar dat, dat moet je ook niet overheen gaan. Nee. Je moet inderdaad uh, heel bewust mee omgaan. Het is ook goed om, uh, om ook te bruinen. Dat wordt ook vaak vergeten. Mm. En mensen hebben tegenwoordig de mond vol over zonnebank... dat dat slecht is. Als je regelmatig gebruik maakt van de zonnebank... Beta. die gaat een beetje voorbruinen, dan is je huid die wordt wat verdikt... is wat beter beschermd tegen het zonlicht... waardoor je minder snel verbrandt... en Kijk. waardoor je ook meer plezier van je vakantie hebt. Nou, Huip van Heest, je hebt een paar belangrijke dingen gezegd. Uh, hopelijk trekken de mensen uh, erin wat van aan. Dank je zeer, persverlichter... van de Stichting Verantwoord Zonne, hoorde u. Marianne Sprengeler is erm Oneens. Die zegt de prijs van zonnebrandmiddel naar beneden zou helpen het gebruik te verhogen. En Thomas Donker zegt ook oneens, we houden het op. Een foto van overgewicht persoon op de bitterballen. Een beetje eigen verantwoordelijkheid en niet te veel betuttelen. Ik zeg, zet die foto van huidkanker inderdaad op de zonnebrandcreme. Wat vindt u? Herbert Simmelink uit Haaksbergen. Dag jongens, goedenavond. Goedenavond. Vertel. Ik ben het er niet mee eens. Nee. Ik ben het er niet mee eens met de stelling. Ik vind dat die foto daar niet op hoeft. Uh, wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat uh, mensen meer baat hebben bij zon dan schade. En dat moet ook eens dus duidelijk gemaakt worden. Dat heel veel mensen uh, als het trekken weer is, die fleuren daarvan op. En uh, die informatievoorziening die, uh, die ook aangehaald wordt, die geven wij al, al jaren. En dat er wel een aantal. Jongeren zijn die, uh, die denken van, ja dat is van is, is mij misschien niet besteed. Ja, mm -hmm. Dat is wel jammer, maar die informatievoorziening die is er al jaren hoor. Dus wat dat betreft is het maar eigenlijk je... nieuws. Uh, Oké okay, Herbert, maar vind je dat de campagnes moeten worden opgeschroefd? Dat we meer, meer, meer PR moeten maken uh, tegen het gevaar van de zon? Dat nou, hoeft, hoeft voor mij. Niet? Wel, iedereen met een beetje verstand die weet dat, dat, dat, dat, dat er bepaalde momenten zijn op de dag dat je kunt zonnen en dat je bepaalde momenten niet moet zonnen. Nou ja, goed. En uh, ja, als je daar niet aan houdt, dan, dan, dan, dan sta ik maar even voor de consequenties. Dan zit je op de blaren. Dankjewel, Herbert. Uh, Johan van der Stelt. Ja, goeie. Hallo, Joost. Hoi. Joost, weet je wat mij op, opvalt? Hm. Ik luister nou jouw programma, ik zit aan het eind van het programma. Al die mensen die ik heb horen spreken, inclusief jou zelf, die weten exact wat er aan de hand is. En die komen toch ook aan die informatie. Waarom moeten we nou altijd druk zijn met die hardleerse mensen die niet willen luisteren? Ik heb nog nooit gerookt dat als je tegen iemand zegt, doe het niet, word je in je gezicht uitgelachen. Waarom moeten wij... Maar mm -hmm. moeten we daar allemaal mee zo mee Dat is een hele liberale van? gedachte. Dat is, dat is op zich... Daar is op ja, zich... maar ik ben, ik ben liberaal eh, ja, ja. Tot, een, tot het laatste. Ja. Eh, je bent verantwoordelijk voor je eigen, voor je eigen handelen. Toch vind ik dat, toch vind ja, ik dat een taak ja. hoor, van, van, van de overheid... om mensen daar wel op te wijzen, op, ja, op hun taak, ik, ja, de op de overheid hun plicht. Ja, maar ja, maar Joost, de overheid zijn wij. Dat zijn mensen. De overheid is geen oh. uh, computer. Dat zijn wij. Dat zijn we net zo. En, en, dat is zo. En, je, kan, je kunt ook zeggen: het is vanuit een bepaalde arrogantie. Wie beleert dat? Nou ja, niet. ik snap je punt. Ik snap je punt. Ja, Oké. Oké. Okay, nou, okay. uh, je hebt het gemaakt. Ja. Dankjewel, Johan van der Stelt. Uh, nog meer reacties? Jou ja, hoor. Marjolein Jacobs, dat u het Utrecht. Dat ben ik. Dag. Parapluutje voor de regen. Parapluutje voor de zon. En onder een onder boom gaan zitten. Zorg dat je bomen en schaduw in het tuin Gewoon... hebt. De zon uittrekken. Ja. Bloesjes aan, hoedjes op. Ja. Bloesjes met lange mouwen, hoedjes op. Ik denk dat je wel een paar goede punten hebt, maar het gaat ook door wolken heen. Dat wist ik overigens ook wel, maar daar word je toch weer even op gewezen. UV, schadelijke UV-stralen gaan door de wolken heen. Dus niet alleen die zon. Maar jij zegt hoedje nee, op, zie. parapluutje op. Ja. ja. Oké okay, Marjolein, hij staat erbij. Dank je wel. Zee. Zeer goed. Hij is het er wel mee eens. Zet Eerdmans en goed dik insmeren, anders heeft het geen zin. Um, dan hebben we nog eventjes kijken. Martin Dekker, die zegt ook eens... maar ook bij strandbillboards met plaatjes. Um, Jan Volkerts, Eerdmans, dat helpt niet. Werkt toch ook niet bij sigaretten? Nou, daar ben ik het niet mee eens. We pakken de laatste beller. Nico de Jong is het ermee eens. Hij is er, een, een, een, een medestander. Goedenavond, Nico. Rimmert. Zeg het maar. Ja. Jongen, ik heb een melanoom gehad. Wist niet dat ik hem had. Werd... Uh... Godzijdank door mijn arts ontdekt hm. en uh, kwam er nu terecht terecht en het hele spul werd eruit gehaald, inclusief uh, links, rechts uh, van alles. Zo, maar het moet even kort gaan. U bent het met mij eens dat er een foto van huidkanker op die zonnebrandcrème zou uh, moeten komen? Absoluut. Absoluut, Nico Absoluut. de Jong. Nou, je bent gewoon de enige. Ik had een medestander die had ik per ongeluk weggedrukt. Maar gelukkig is er nog een tweede gevonden. De rest was tegen. Maar luisteraars, we hebben de discussie met elkaar gevoerd. En dat is ook belangrijk. Je kunt meer tweets lezen hoor. Op twitter.com. Hek je eens, hek je oneens. Volg ons op twitter.com. apenstaartje avondspits WNL. Straks op deze zender Kunststof. Met daarin de altijd spraakmakende kunstenaar Tinkerbell te gast. die Brouwer neemt de microfoon van mij over. Radio Roeptoeter is er morgenavond natuurlijk weer. Vanaf half zeven op deze fraaie zender Radio 1. Heel fijne avond voor nu. Geniet van de zon, maar doe het veilig. Tot morgen. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer?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 Dit is Radio 1.